Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je een studieschuld, dan moet je vanaf volgend jaar nog meer rente betalen. De rente is nu nog geen half procent, maar dat wordt ongeveer 2,5 procent. En voor MBO'ers bijna 3. Dat betekent dat je maandelijks meer geld kwijt bent, zolang je de schuld nog hebt. Studentenorganisatie ISO is bezorgd. Er is wel altijd gecommuniceerd naar studenten en ook naar ouders dat lenen onder het leenstelsel en ook nu weer heel gunstig zal zijn. En... Het rentepercentage lijkt alleen maar te stijgen. Eerst was het heel lang 0%, toen werd het 0,46% en nu zelfs boven de 2,5%. Het ISO wil dat de politiek afspreekt dat de rente niet hoger kan worden dan een bepaald percentage. Dat heet een renteplafond. De Israëlische luchtmacht zegt dat het al zo'n duizend doelen in de Gazastrook heeft gebombardeerd... sinds de aanvallen van Hamas begonnen afgelopen zaterdag. Bij het conflict zijn in iets meer dan twee dagen tijd al meer dan 1100 mensen omgekomen. En ook raakten er duizenden mensen gewond aan beide kanten. In Cameroen zijn 27 mensen overleden. Bij overstromingen Er zijn er tientallen gewonden. Het regent flink in en rond de hoofdstad van het Afrikaanse land. Daardoor zijn er modderstromen, waardoor huizen zijn verwoest. En een opvallende naam die voor Nederland naar het Songfestival wil. Boer Rob, die je misschien wel kent van het vorige seizoen Boer Zoekt Vrouw. Is een van de mensen die Nederland wil vertegenwoordigen. En die muzikale boer klinkt zo. Nou, dat is nou een droom van mij. Dat je zo dan naar Lowlands loopt, hè? Yes. Trouwens niet het nummer hoor, dat, je, dat de kersenboer heeft ingezonden. Hij heeft stevige concurrentie. Meer dan 600 artiesten hebben een nummer naar de selectiecommissie gestuurd. Ook zangeres Numidia, The Jordan en natuurlijk Joost heeft een nummer ingestuurd. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar mei in het Zweedse Malmö. Het weer dan nog vanavond en vannacht mist. Morgen blijft dat even hangen, maar er prikt de zon ook af en toe door de wolken. Dan zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Maar was dat met uh, het nummer You Want To? Er komt trouwens een uh, nieuwe single uit uh, binnenkort. En dan moet ik dan ook weer eens even gaan kijken. Weer in mijn mailbox. Want dat heb ik ook weer niet. 2, 3 paraat. Ze hebben het uh, gemaild. Maar dan moet ik weer eventjes gaan zoeken. Dat is... Oh ja, dat hier. Kijk eens even. En dat nummer dat heet... Oké. Okay. Zo heet het uh, nummer. Goed, um, welkom in dit uh, tweede uur van deze Alternative FM. En je denkt, hé, het is uh, toch een, uh, geen herhaling. Nee, het is gewoon een live uitzending. Uh, dat uh, heb ik al meerdere malen verteld. Want wij hebben afgelopen donderdag onze zendtijd af moeten slaan, uh, staan. Uh, wat uh, betreft uh, de zandvoerse sportwereld. Dus halen we het vandaag in. En niet zomaar, want we hebben ook een gast. En die zit inmiddels schuin tegenover mij. En dat is Flora. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het is iets meer dan een jaar geleden dat jij hier bij ons uh, geweest bent. In september 2022 was je hier ook al. Ja. En toen was het iets met rinse and repeat onder meer. Ja. Dat ja, was de EP, vroeg... hè, geloof ja, ik. Ja, Ik kwam met EP. Mijn eerste EP kwam toen uit. Ja. Um, hoe uh, was het dat uh, verhaal? Uh, hoe, uh, heb je daar nog het nodige over gehoord? Over mijn EP. Ja, over die, die eerste EP. Um, nou, er zijn hele mooie dingen uit voortgekomen. Ik heb echt het afgelopen jaar best veel mogen optreden. En um, ik heb met bepaalde nummers best wel wat streams gepakt. Ja. Um, en ik heb nieuwe mensen leren kennen. Dus ik denk dat dat eigenlijk het beste is wat je kan wensen van een EP. En dat mensen het mooi mogen vinden. Dat, ja. Want je bent uh, nogal erg actief. Bezig met het uh, fenomeen sociale media en met name Instagram. Klopt. Ja. <laughs> Vraag me altijd af, heb je er dan nog wel tijd voor uh, muziek maken? Maar volgens mij wel, hè, denk ik. Ja, zeker. Ja. Dat valt prima te combineren. Ik denk dat het moeilijker soms is voor mij om een, om een persoonlijk leven <laughs> te combineren met dit ja. allemaal. Ja, uh, maar goed. Um, het, je, je bent wel ermee bezig, want uh, Utterly en dan moet je het even zelf... Utterly mistaken. <laughs> ja, Utterly mistaken. Dat is uh, de, de naam van de nieuwe EP. Ja, die komt uh, vanavond om uh, 12 uur s'nachts uit. Kijk, kijk, dus we <laughs> zitten er gewoon... Uh, <laughs> We zitten er gewoon uh, dik bovenop uh, vanavond uh, wat, wat er gaat. Laat jij ook iets horen vanavond wat uh, betreft de nieuwe EP? Ja, ik laat alleen maar uh, eigenlijk nummers volgen van het nieuwe EP. Kijk. Dat, uh, dat, en ook dus de nummers die pas vanavond uitkomen. Ja, ja, dus ja. Een ja, soort ja. van sneak preview. Ja, ja, ja. Maar hoeveel staan er eigenlijk op? Uh... Vijf, vijf nummers. Ja. ja, we hadden er meer, uh, maar we hebben een paar voor later bewaard. Het, het is uh, wat betreft de, in de schrijvers grond wat, uh, wat ze daar wel eens uh, laten horen. Kill your darlings. Hoe goed ben jij daarin? Um, iets te goed. Soms. Ja. <laughs> um, ja. Ik begin met schrijven. Ja, ongeveer van twee of drie keer uh, per dag. Dan heb ik echt een zinnetje van. Ik denk, oh daar moet ik echt een nummer van maken. En dan ja. doe ik er niks meer mee. Ja. Um, maar met dit EP. Ja, we hadden wat meer nummers. Maar ja, voor het concept en, en de thematiek had ik zoiets van ja, een paar nummers die kunnen ook gewoon uh, wat later als een single bijvoorbeeld uitkomen. En de nummers die nu op het EP staan, daar ben ik heel, heel trots op en heel blij mee dat ze samen gebundeld zijn. Ja, maar nou, we gaan het uh, straks natuurlijk onder, onder meer ook over die nummers hebben. Maar uh, we, ja, we hebben nog wel even wat want uh, we zijn uh, tot negen uur. Eén voordeel, we zijn uh, normaal gesproken op de donderdagavond altijd tot tien uur bezig. Ja. We zijn nu een uur eerder klaar. Dus je bent ook een uur, een uur eerder thuis. Dus dat ja. geldt ook. Uh, dat, geldt ook weer. Want dat, was, dat was de vorige keer. Was dat gewoon tien uur? Uh, dat, dus ja, ja, alleen toen werd ik uh, heel lief door mijn uh, ouders opgehaald. Ja, dus uh, privilege die ik dit jaar niet heb. Maar Ach. mijn ouders die komen morgen wel gewoon uh, bezoeken. Dus dat ah, is, dat, is, dat is wel een heel uh, prettig uh, verhaal. Goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, meer van je horen. Maar uh, we gaan natuurlijk ook uh, even wat uh, muziek uh, laten horen. Days of Sway... Uh, wanneer bijvoorbeeld het zelfvertrouwen gaat uh, uh, zover overstijgen dat je zeer arrogant en haast onuitstaanbaar bent. Uh, de link hebben de heren gemaakt richting een president van de Verenigde Staten. Het is een eentermijns president geweest. Maar ja, je weet nooit of die nog via een achterdeur weer naar binnen komt. Want dat is nog maar weer de vraag. Want het hele circus in 2024 gaat weer opstarten. Uh, op, uh, en dan hebben we het over ene Donald. Nou, dan weet je de rest vanzelf wel, daar hebben ze het eigenlijk een beetje op gebaseerd. Mr. Confident van de Days of Sway There's a Message on a sign she's waving. Lately, they've been popping up a lot. She believes it's life's their saving. I don't believe in anything at all.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 Motivation, nothing that I haven't heard before Preacher's path and violation Of parts that they have chosen to ignore Still I don't think that I like him that much Your people make me feel so small Dat was er, en uh, Charlie uh, ook te zien tijdens de popronde van uh, Haarlem afgelopen weekend. En uh, Marcus en ik uh, die hadden het uh, over bijvoorbeeld over, uh, luidspelende bands. Uh, en daarin noemden wij net uh, bijvoorbeeld uh, Jurjaan Keurbezoek. Nou, daar is ook een uh, verhaal eigenlijk over uh, te melden. Want Jurjaan Keurbezoek uh, die is op een gegeven moment uh, ja, het, uh, wat meer het experimentele jazzpad opgegaan. Maar we kennen hem. Uh, en overigens hadden we ervoor deze of Sway met uh, Mr. Confident. Dat voor de mensen die thuis zijn, uh, zeggen van ja, wat heb je ervoor gedraaid? Uh, maar weer terug even naar Operation Hurricane. Uh, daar, uh, was er, uh, daar was er wat mee, want het was een, uh, een snoeiharde band. En om even de vergelijking te maken: uh, Julia speelt tegenwoordig jazz, maar dit was zijn verleden. Dat waren ze, Operation Hurricane. Um, dat is het uh, verhaal wat wij eventjes voordat we dit uh, uh, min of meer in gingen starten. Want uh, die Jurja en uh, is tegenwoordig wat meer uh, de jazz ingegaan. En dat is toch ook totaal andere soort jazz die je misschien wel van de meeste mensen kennen. want het is niet helemaal doorgaans jazz. Het is een beetje de, de, de, de zijkanten uh, daarvan op uh, zoeken. Maar uh, dit is het verleden. Uh, toch wel een uh, beetje stevig materiaal in de Vorm van Operation Hurricane daarvoor. Maren Charlie met Welcome to My Brain. Beetje dreampop. Uh, maar goed. Bij haar gaat het uh, min of meer over... Ja, wat er uh, zich in het hoofd af uh, speelt. En dat ze dus ook... haar schrijven en haar liedjes gebruikt... voor uh, therapie. Ik weet niet hoe het uh, met jou is, uh, Flora. Want... Uh, uh, ja, want uh, de vorige keer heb je er een klein tipje van de sluier opgelicht uh, daarover. Uh, bij, uh, bij de vorige uitzending. Die yeah. vorig jaar ja. was. Uh, maar uh, hoe ga je er uh, vandaag de dag daarmee om? Uh, is, is je daar dan op een gegeven moment een, toch iets van een verwerkingsproces uh, daarin of niet? Um, nee, nou ja, ik zit in therapie. Ja, <laughs> ja, dat nog steeds. Uh, dat nog steeds, ja. ja. <laughs> ik weet niet wanneer ik daaruit ga. Maar. Ja. Um, ja, ik denk dat dat heeft mij heel erg geholpen en dat helpt nog steeds wel heel erg. Mm. Um, en ik denk ook ergens gewoon een stukje um, acceptatie van bepaalde dingen, dat heb ik heel erg geleerd. Dus van als je het niet kan veranderen, dan kun je maar beter gewoon um, met een positieve blik naar kijken, weet je. Ja, Want ja. Anders heb je alleen maar jezelf ermee. Ja. En uh, natuurlijk om hulp vragen wanneer je dat nodig hebt. En daar, daar moet ik nog wel wat beter in worden ja, misschien. Okay. Ja. Is, uh, is het uh, dat uh, nog even een beetje een, een zwak punt in dat opzicht? Uh, ja. Ik weet niet of ik het zwak punt per se zou noemen, maar eerder gewoon uh, iets waar ik minder in ontwikkeld ben. Ja. Ja. <laughs> uh, want uh, in jouw songs komen die dingen hier en daar wel uh, tot uiting ook, hè? Ja. Klopt, ja. ja ik, er zitten er een paar tussen die uh, zijn misschien te eerlijk, vind ik zelf dan. Maar ja. goed, liever te eerlijk dan uh, helemaal niks. Ja, want um, gaat dat ook over op, op die nieuwe EP? Gaat dat uh, daaronder onder ook over of niet? Um, een paar nummers, ja. Ik denk um, 24-7 gaat heel erg over, over ja, mijn zelf... Sabotage. Uh, Maren Charlie had daar een nummer over gemaakt, zelf sabotage. Dus, ja, tof ja. nummer vind ik dat. Ja? ja. Nee, ik vind dat nice. En um, ja ik merk gewoon bij mezelf dat ik dan uh, bepaalde trekjes heb of bepaalde dingen doe. Dat ik dan achteraf, als ik daar dan met iemand erover heb, dat ik denk: hm. ja, inderdaad, dat is niet slim. Van, uh, om jezelf leuker en beter voor te doen... dan dat je, je voelt, dat is helemaal niet nodig. Dat verwacht ik nooit van de mensen om mij heen. Dus waarom ja. doe ik het dan zelf? <laughs> ja. uh, zit, zit dat ook uh, verstopt in de titel? Utterly mistaken? Ja, ja ik heb het zelfs getatoeëerd. Omdat ik gewoon... Um, <laughs> ik zit even te kijken. Ja, op mijn arm. Ja. Uh, waarom heb je dat gedaan eigenlijk? Laten we, laten we eerst die vraag dan maar even beantwoorden. Waar dan, of waarom? Ja, waarom heb je oh, dat waarom? gedaan? Um, ik had in december een ingeving... dat ik dacht, nou, dat nieuwe EP... dat gaat zo moeten heten. Um, hmm? En toen dacht ik... ik vind het ook wel tof om dat op mijn lichaam... eigenlijk mee te nemen. Hmm? Uh, het is niet mijn eerste tattoo. Um, en ik zet dat... Uh, bij Liz in uh, Blackbear Inc. in Eindhoven. En dat heeft ze heel mooi gedaan. Um, ja, waarom vond het mooi. Ja, dus dat eigenlijk. <laughs> ja, dat, je, beetje... dat je het met je meedraagt eigenlijk. Precies, ja. precies, en ook een beetje om te zien... van nou het is oké okay om fouten te maken. Um, en de mensen om je heen maken ook heel veel fouten. En uiteindelijk is het gewoon een kwestie van perspectief. Ja, ben jij ook iemand die van de fouten leert? Probeer je dat ook zoveel mogelijk te doen in dat opzicht? Ik pro ja, ik denk dat iedereen dat wel probeert. Hmm. Um, soms betrap ik mezelf erop dat ik denk... God, het gebeurt me nu een tweede keer. Ja. <laughs> en dat is niet erg, weet je. Want ik denk dat als je jezelf te veel kwalijk neemt... van ik, als ik een fout maak, moet ik per se leren daarvan. Um, ja, soms maak je gewoon een fout omdat het een fout is. Om, of omdat je mens bent. Of omdat het weer even tegen zat. Nee. Of weet ik veel wat. Ik kan er zoveel dingen liggen. Dus ja, ik probeer te leren. Maar ja. ja, als het niet gebeurt... Ik bedoel, ik heb nog heel veel jaren hopelijk... om. Om nog meer te leren van de fouten die ik ja. maak. Um, een van de, de mensen die bijvoorbeeld uh, muziek maakt over bijvoorbeeld... Uh, accepteren zoals je bent, is Demi Lotus. De volgende, ja. uh, er zit er nog een in, in, in deze uitzending. dat is Cloud Cuckoo. Uh, toevallig gewijs, uh, zaten ze zaterdag, er uh, zat de een voor de ander... bij uh, de Flapkan in Amsterdam. Of, uh, Amsterdam, moet je mij halen, Haarlem. Dat was de popronde en uh, Cloud Cuckoo begon, en daarachter zat Damien Lotus. Dus uh, het was er, uh, wel aardig in het uh, verlengde. Maar die, uh, die hebben het uh, daarover dus vaak over. Over de accepteren zoals je eigenlijk in werkelijke wijze. Wat kan mij het schelen? Ben jij ook ja. zo'n type? Um, ik denk wel dat zelfacceptatie een groot deel is van wie ik ben. Zowel ja. als in persoon als. Ja, in mijn muziek. Um, ik vind dat heel erg belangrijk. Dat mensen zich comfortabel met zichzelf kunnen voelen. En zichzelf mogen en durven te zijn. En um, ja, ik denk dat als, als we dat allemaal een beetje wat meer gaan doen. Dan kunnen mensen uiteindelijk gelukkiger, prettiger, makkelijker met elkaar samen gaan leven. Ja, en daar heeft de wereld wel een beetje behoefte aan, vind ik eerlijk gezegd. Als ik daar zo naar kijk. Ja, ja. ja ik leef heel erg in een bubbel, merk ik uh, af en toe. En dan ik kom ik naar buiten iets... en denk ik, oh, oh. Ja, ja, de, de... He, ik heb hetzelfde verhaal. Goed, we hadden het over Demi Lotus. Uh, haar laatste uh, en meest recente werk is OCD. En dat nummer, dat ga je nu horen. was het dus zaterdag. Uh, toen stond ze daar te spelen in de Flapkan. Met Band. En zo horen we hier haar. Uh, tijdens dit uh, radioprogramma. Het is zover. We gaan uh, naar de andere kant. Want uh, daar staat Flora klaar om het eerste nummer uh, te laten horen. Uh, van vanavond. En dat is meteen ook uh, de meest recente single die ze heeft uitgebracht. Uh, Nog niet eens zo uh, gek lang geleden is die uh, uitgebracht. Uh, en dat uh, nummer dat heet If I Want It Two can breathe when I'm alone. Look at what you've done to scare to leave my home. Sit you want from me. You tell me you will pray for me. Don't care about the cost. I've been on it since my 20s, and I've been on the run. And now I can't stop. No, I can't stop. Won't stop running. I lose. Can't let it catch up Gotta pack up, get gone, plan my next move There are many ways to frame someone like you, boy I could tell them all about it if only I wanted to I wanted to Can't breathe when I'm alone I'm scared to leave my home Shadows, the shadows are following me Strangers the strangers, but they're calling me Now I'm knocking the doors and I'm hiding the keys But I gotta leave And now I can't stop, no I can't stop Won't stop running, I lose Can't let it catch up I've gotta pack up, get gone, plan my next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 Want er zat een kuchje en uh, er is uh, even geen kuchknop. Dus het was uh, aangenaam dat even dit uh, nummer uh, meteen ook uh, bijna bij het eind zat. En dat ging allemaal goed. If I wanted to, vannacht, komt dus de EP Utterly Mistaken uit. En daar staat hij, als het goed is, ook op. toch Ja, dat klopt. helemaal Het is de opening track. Het is de opening track. Nou, dan gaan we gelijk uh, meteen uh, weer uh, met uh, de volgende aan de gang. En dat is... Louts. Louts. Huh. I lose my mind trying to figure you out You mark my words, better watch your Don't hold your breath, come and say it out loud Out loud huh. I lose my mind trying to figure you out You mark my words, better watch your Don't hold your breath, come and say it out loud Out loud Don't waste your time now, act so surprised, wow Committed the crime, go do your time, I'll wait for mine now While you're running out of patience, bet it's such a bitter taste Well take a look at what you've made us, and you'll only have yourself to blame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 Yes! Ja, dat is altijd het, uh, het grappige als je dan nog niet helemaal de nummers uh, uh, tot je hebt. Maar dat maakt niet uit. We gaan het uh, zo dadelijk ook hebben over de EP en wat daar nog allemaal aan vast zit. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst even het nieuw materiaal... of tenminste het meest recente materiaal laten horen. En dit is van Lief Webber. En als het nu ineens voorbij is. Schaduw op het plafond... en ik wil dat het antwoorden vormt... maar daar lig ik alleen met mezelf... en ik weet dat dat niet helpt. Je wil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 Maar als het nu ineens voorbij is Als de klok niet meer voor mij tikt Als ik het anders wil or byes. Cause you got a vibe that says, Let's stay in bed all day and never get out. It's like you walked right out of this dream I had. Let's hope you step right into my single bedroom. you giving me so why do you take up all my room for love don't you know I'm down on my knees I'm out of my mind to let you in but I can't resist the loving that you make. niet take, tax, make do, zo heet uh, de band. Uh, de band komt uh, deels uit Noord-Holland en deels uit Zuid-Holland. Er zijn uh, leden van uh, de band die uit Leiden komen, maar het is meer een Leidse band dan een Noord-Hollandse band. Um, de, het nieuwe nummer, dat heet Room for Love. We hebben ook uh, Ripples laten horen, maar uh, dit was het afgelopen weekend uh, hebben ze dat uh, uitgebracht, dit nummer. Uh, dus dat mogen we ook weer fijn uh, laten horen. Daarvoor horen we Liv Webber met uh, Als het nu ineens voorbij is. Ook op de zaterdag tijdens de popronde. De andere uh, die ook een beetje over identiteit uh, het heeft. Uh, de thema identiteit. Alles kan, alles mag. Je mag zijn wie je wil zijn. Uh, Cloud Kukoe heeft dat uh, regelmatig in haar teksten. Half Forgotten Dream is uh, de EP die ze heeft uitgebracht. En daar staat dit uh, hele fijne nummer. En dat nummer dat heet Cocaine Kisses. Tried to get away, but it don't... <clears throat> and begin. <clears throat> yeah. Begin. Ben op mijn 2008je Rappen voor de fuck of weer I'm loving it Akatis Hongerig alsof ik net begonnen ben als artis. Stap uit een ander vaatje Dan jij wat ik ben 40 plus Yeah 11, Ben van de generatie Tibbet Jiggy Rico bij sticker. Kan je niet rappen snippen Ben je de beste kikker Liep in de voetsporen van de cruisewomen En een beetje sturing was wel goed voor, me bloed er door Alles was simpel. Jonge engel erg koppig Maar wilden het verder schoppen Big up Tim en Kern koppen. Eredivisie Als zat ik op de bank Man, Ik wachtte op een kans, ik liep warm langs de kant, altijd hier. Zag de moes en het dribbelen, niveau van de pro's, dus ik moest ook wel bikkelen Voel voor de geest die me smikkelen. vrede ik leerde van de meesters, maar ik deerde nog mijn E. Lief allemaal wat uit de hand, maar zag het ook wel eens een buitenkans. Deel nu de bloemen uit, zodat iedereen ze nog ruiken kan. Geen van de fan die superblij op de foto stond. Na een rapper die trots zijn eigen boontjes doet. What up Def? What up Dex? Ben op mijn 2000 arts shit <middel> Never voor de fuck of it, I'm loving it, that got is Onder alsof ik net begonnen ben als artist Stap met een ander vaartje, dan jij wat ik ben 40 plus Ready, set, go.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 Take me out with the fader Take Ben op mijn 2000 a-shit Never voor the fuck of it, I'm loving it, I got is. Onder alsof ik net begonnen ben als artist Stap uit een ander vaartje dat jij, wat ik ben 40 plus er komt nieuw materiaal aan van deze Engel. 40 plus is uh, de laatste single. En Cloud Coco hoorde je daarvoor met Cocaine Kisses. Deze band, daar zijn we weer mee bezig. Om in de volle sterkte te laten spelen bij het uh, sluiten van Theater de Grocht. Nou, dan mogen ze dat uh, naar mijn idee best uh, wel even vakkundig aftimmeren. Uh, Dit is Lorem Ipsum. We hebben dus met uh, Lessons in Living. Uh, over Daarover gesproken, we zijn uh, met iets uh, bezig in april. En dat heeft alles uh, te maken met een, uh, ja, met een theater de krocht. Wat uh, op de nominatie uh, staat om verbouwd te worden. En uh, de, de reden is uh, dat wij dan op een gegeven moment bedacht hebben om iets uh, daar te gaan doen. Uh, iets met onstage. En uh, dan willen we daar bandjes uh, voor vragen. We hebben al één lijntje uitgegooid en dat is uh, deze band van... Uh, Laura Mipsen met, uh, met Michelle Tuip eh, op de, de, de, de frontvokalen. Om het eventjes een beetje dom uit te drukken. En zij uh, komen we ook weer uh, tegen. Maar ze hebben in ieder geval waarschijnlijk al een beetje toegezegd dat ze zouden komen. Um, over Michelle Tuip uh, gesproken. Die komt... 26 oktober samen met Blanco hier uh, spelen. Dat is weer een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, mensen. Dus uh, kan je ook alvast opschrijven. Uh, dit wordt dan het laatste nummer van, uh, van het tweede uur. En straks vanaf 8 uur nog volledig een uur alternatieve met Flora. En dit is Yuri Dice. En het nummer dat heet The House.